8 uur, jobboot met het NOS-journaal. Het kabinet deelt de onvrede over de multiculturele samenleving. Die heeft gefaald en ertoe geleid dat verschillende etnische groepen... niet tot elkaar zijn gekomen. Dat schrijft minister Donner in een brief over het integratiebeleid. Integratie is niet langer de verantwoordelijkheid van de overheid... maar van de migrant. Die moet zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Donner stopt met het geven van subsidie... voor de integratie van specifieke groepen allochtonen. Verder worden gedwongen huwelijken strafbaar en komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding. PvdA-leider Cohen noemt het een historische vergissing dat het kabinet nu achterover gaat leunen en de integratie helemaal overlaat aan de migranten zelf. De Groningse woningcorporatie Le Fier is door een blunder van 5 miljoen euro kwijtgeraakt. De corporatie kocht voor dat bedrag een stuk grond om er jongere appartementen te bouwen. In de buurt staat een gasverdeelstation en er ligt ook een hoge druk gasleiding. De Vier dacht dat dit voor de bouwvergunning geen probleem zou zijn, maar dat bleek wel het geval. De Groningse Woningbouwcorporatie erkent dat het risico voor het investeren van de 5 miljoen niet goed is ingeschat. Voor de 800 woningen worden nu andere locaties gezocht.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 In Noord-Syrië zijn volgens mensenrechtenactivisten... de afgelopen dagen honderden mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in de kuststrook kans op een enkele bui. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond weer regen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij de Drechttunnel, drie kilometer door de aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij...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 En straks komt een veteraan die zelf naar Libanon is uitgezonden geweest... praten over die nieuwe wet en ook over zijn eigen ervaringen. Maar mijn eerste gast van vanavond, Raymond Spanjar... bedacht zeven jaar geleden samen met twee vrienden Hives. En Hives, dat weet u wellicht, groeide uit tot een van de grootste sociale netwerksites sites... met inmiddels meer dan 10 miljoen leden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vandaag verschijnt je boek over Hives, van 3 naar 10 miljoen vrienden... Ja, klopt. En uh, vandaag werd ook bekend dat jullie het bedrijf... voor 53 miljoen euro hebben verkocht aan uh, de Telegraaf Mediagroep. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst eens even luisteren hoe het allemaal begon. Binnen één jaar van 0 tot 1,7 miljoen leden... De digitale vriendenclub van Hives is een hype geworden. Een waanzinnig iets om gewoon met elkaar contact uh, te leggen. Sinds vandaag zijn er 5 miljoen mensen lid van die site. Nu is ook uh, Wouter Bos sinds kort uh, uh, actief op Hives. In Nederland hebben 8,8 miljoen mensen een Hives-profiel. Dus die jongens die wij gesproken hebben van Hives... die gaan een goede slag aan. Uh, die kans is wel groot, ja. Nou, en inderdaad, het werd een goede slag. 53 miljoen euro... Uh, Raymond uh, Spanjaar, de bedenker van de Hives. Welk beeld heb jij daarbij? 53 miljoen euro? Ja, dat is een heleboel geld. Dat ja. is misschien wel de Amsterdam Arena en dan iedereen 1000 euro is het eerste waar ik aan denk. Ja, want dat staat op jouw rekening. Nee, nee, nee. Een deel waren, daarvan in waren, nee, elk geval. Nee, we hebben het natuurlijk met, met, met z'n drieën opgericht. Ja. Uh, er waren investeerders, mensen van het team hadden aan aandelen. Dus dat, uh... Hoeveel staat erop? Uh, <laughs> om onheerlijk te zijn heb ik daar, uh, heb ik daar een tijdje niet meer naar gekeken. Maar daarvoor wel, naar al die miljoenen, want dat staat er dan echt, hè? Dan is het echt overgeschreven? Uh, ja, bij, bij zo'n verkoop wordt het overgeschreven, ja. Maar ik bedoel, heb je dat bankafschrift of nog een paar keer op het internet bekeken van ja, het staat er echt? Uh, nou, bij, bij, bij de eerste transactie moet ik zeggen dat we, toen konden we het nog niet helemaal geloven. En toen hebben Floris, Koen en ik, die hebben toen wel een screendump gemaakt en dat er naar elkaar toe ge, gemailed. En ik geloof dat Floris, die had een als, als onderwerp van die mail Yahoo en dan met een hele lange oe. Ja, een screendump? Ja. Wat is dat? Oh, dat is een, uh, een ja, hoe moet je dat zeggen, een, uh, zeg maar eigenlijk een foto van je scherm, dus ook uitzien. zien. Ja, ja. 34 ben je, hè? Ja. Je bent binnen. Wat voor gevoel geeft dat? Nou, ik, ik, ben, ik, ik ben er eigenlijk niet zo, niet, niet, niet, niet zo mee bezig op die manier. Het is, het is wel een lekker gevoel dat je eigenlijk kan, uh, ja, kan doen wat je wil. Maar dat kan je eigenlijk toch wel. Dus het is, het is meer een gevoel, denk ik. En de dingen die ik bijvoorbeeld nu ga doen... en dat is voornamelijk uh, dan komend jaar ga ik reizen... daar heb je toch ook niet zoveel geld voor nodig. Dus echt impact over, op wat ik doe en laat heeft het eigenlijk niet. Nee, je hebt niet uh, dingen waarvan je denkt... oh, dat, ja, die ga ik nu toch wel kopen. Nee, eigenlijk helemaal niet, nee. Ook de afgelopen jaren niet gehad? Nee, Nee, nee. Uh, is dat opmerkelijk? Of hebben jouw collega's, Schaamstep, vrienden, oprichters van Hive, dat ook? Um, nee, ik denk dat die wel een beetje het, het, het, het, het, dezelfde insteek hebben. Zij hebben, of even heeft wel een, een huis gekocht. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk een mooie, mooie besteding. Maar verder, nee, Floris hebben bijvoorbeeld ook geen, geen auto of een tweedehands auto. Nee. Die zitten er een beetje hetzelfde in. Maar wat voor gevoel is het dan wel, al die mooie jongen? Nou, het is natuurlijk een heel erg lekker gevoel. En het is ook iets wat, wat, wat mensen altijd, uh, ja, wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Um, en het is vooral ook een gevoel, denk ik, dat, ja, dat je op on onafhankelijk bent. En op papier misschien niet hoeft te werken, al BB daar zo niet echt mee bezig. Maar het is, het grappige is dat je op een gegeven moment wel realiseert dat het ook echt dat gevoel voornamelijk is wat lekker is. Mm -hmm. En dat het, dat het niet iets, uh, ja, echt iets, iets wezenlijks verandert. Het heeft, je, heeft het je niet gelukkiger gemaakt? Uh, nee, dat, dat zeker niet, nee. Ongelukkiger? Nee, ook niet, maar... Het, het, is, eigenlijk, het is eigenlijk niet zoveel. Het is eigenlijk niet zo bijzonder. Nou, het is misschien wel bijzonder, want het komt niet zo heel veel voor. Maar dat op zich maakt niet gelukkig, denk ik. Ik geloof dat uit, uit onderzoek blijkt dat het enige... waardoor je echt zeg maar, kan voorspellen of een individu gelukkig is... is uh, of iemand uh, veel uh, goede vrienden en sociale contacten heeft. En geld uh, maakt... Uh, als je eenmaal boven het niveau bent uitgegroeid... dat je honger hebt, maakt dat niet zo heel erg veel meer uit. En ben je ook wel eens bang dat mensen met jou aanpappen... omdat je veel geld hebt? Want he, je zegt, dat is nou relevant, echte vriendschappen. Ja. Heeft dat veranderd? Nee, daar ben ik eigenlijk ook niet, uh, niet echt bang voor. In mijn ervaring gebeurt dat niet echt... is, is, is, is het eigenlijk niet zo zwart-wit? Je hebt de mensen die, die praten met je voor wie je bent... en andere mensen voor omdat je dan nou misschien geld hebt. Ik denk dat het meer zwart-wit is, in de zin dat... Uh, ja, ik het zelf ook leuk vind om te praten met mensen... die misschien iets, iets, iets moois hebben neergezet of een interessant verhaal hebben. Mm -hmm. uh, dat wel. En uh, daardoor ontmoet ik zelf misschien ook meer, meer interessante mensen. Maar ik heb op zo'n manier heb ik er geen last van gehad, eigenlijk, gelukkig. Je hebt een boek geschreven, ik zei het al. Uh, en in, in het begin van je boek staat... Dream alone, and it is just a dream. And dream together, and it becomes reality. Een tekst van John Lennon. Ja, jullie droomden met z'n drieën, hè? daar op een kamertje in Amsterdam. In wat voor sfeer gebeurde dat toen? Ja, dat was, dat, was een, dat was een heel klein, uh, klein kamertje uh, aan de gracht. en uh, um, Op een gegeven moment werden we uitgenodigd... voor, voor de, eigenlijk het allereerste sociale netwerk, Friendster. En voor Orkut, wat daarop bleek. Dat vonden we een hele leuke site. We nodigden ons, onze vrienden uit, maar die, die wilden er eigenlijk niet aan. En dan begin je op een gegeven moment met dromen. Van stel dat wij dat zo kunnen bouwen, dat mensen dat wel leuk vinden. En dat dat... Uh, ja, dat het, dat het ons lukt om het hier wel van de, van de grond te krijgen. Ja, en was dat echt zo met z'n drie yes, we, en wijn uh, erbij of bier erbij? Of omschrijft dat dus? Um, ja, ik zou wel een stukje kunnen voorlezen uit het boek als ja, dat, uh, ga je gang. Als dat Leuk. misschien een goed beeld geeft. Uh, dat is het allereerste begin of het eerste hoofdstuk na de proloog. Um, hoeveel leden denken jullie er over een jaar te hebben? Koen Floris en ik kijken elkaar onzeker aan. We hebben geen doelstellingen. Maar kunnen we dat zeggen? Het is ons eerste interview, maar het lijkt ons geen goed antwoord. De vragende blik van de e-mailjournalist moet snel beantwoord worden voordat hij noteert: de drie welwillende ondernemers hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. 100.000. Direct heb ik spijt. Floris en Koen kijken me verbaasd aan. 100.000 leden in een jaar? Dat is akelig veel vergeleken met de huidige tien leden. Wij drieën plus wat nieuwsgierige familie. Ja. Ja, wat leuk. Dat is mooi omschreven. En inmiddels zijn het er 10 miljoen. Ja. ja, dat is natuurlijk ook gekkigheid. Een gigantisch succes. Jij hebt uh, inmiddels afscheid genomen. Hè? Jullie hebben het ook verkocht. Maar je hebt ook uh, nou, uh, je bent besloten gewoon de wijde wereld in te trekken. Op reis te gaan. Tijd voor reflectie, denk ik dan. Wat heb jij geleerd, jij als persoon? Um... Ja, natuurlijk. We hebben, we hebben heel erg veel geleerd. Toen, toen we begonnen waren we eigenlijk nog groen als gras. Uh, ondertussen, nou, ik wil niet zeggen dat we door de wol geverfd zijn... maar we hebben natuurlijk heel veel geleerd over hoe je een, uh, hoe je een bedrijf start... Hoe je, uh, hoe je het team uitbreidt, hoe je uh, financiers binnenhaalt. Uh, allemaal van dat soort zaken. Maar alleen maar zakelijke dingen of ook intermenselijke dingen? Um, ja, meer, meer, meer nog misschien dan daarvoor dat, uh, dat uh, ja, de waarde van, uh, van vriendschap... En, um, wat voor waarde is dat dan gebleken? Um, ja, misschien dat, dat, dat als, je, als, je, als je heel hard werkt en er helemaal opgaat... Dat, um, ja, dat het heel erg effectief kan zijn. Maar dat het uiteindelijk ook wel weer belangrijk is om af en toe een beetje gas terug te nemen... en, uh, en leuke dingen te doen met mensen die belangrijk zijn. Dat het daar uiteindelijk echt gaat? Ja, dat dat wel belangrijk is. Volgens ja. mij ben je gewoon heel nuchter gebleven, hè, Raymond? <laughs> ja, het, het is misschien nog geen emotioneel verhaal met uithalen. En, uh, nee, dat, uh, dat is het ook gewoon niet. Nou, misschien niet, maar ik moet zeggen... dat, we, dat, dat wij drieën eigenlijk ook wel een, een, een, ja, misschien een goede invloed op elkaar hebben. En als iemand uh, ja, uh, na zijn schoenen zou gaan lopen... Of dan, dan, dan, dan, dan corrigeren de anderen ja. dat weer wel. Dus misschien heeft dat ook wel doorgespeeld bedenken. Want zijn zo. er, er Eureka-momenten geweest... Ja, absoluut. Um, Noem er eens een. Eén hele, hele duidelijk is bijvoorbeeld dat in het begin hadden we de site gebouwd. En um, ja, die zagen wat ons betreft wel goed uit, maar het groeide niet echt hard. Toen uh, zagen we eigenlijk in het buitenland uh, een methode die heel goed werkte. Namelijk nieuwe leden die lid werden, zagen toen ook wie van hun e-mailcontacten uh, nog niet lid was. En die konden ze heel makkelijk uit, uh, uitnodigen. Nou, dat is misschien geen klassiek urekenmoment in de zin van dat je zelf iets bedenkt. Maar het was wel een urekenmoment in de zin dat het heel erg goed werkte. Ja, ja. En toen begon eigenlijk die fenomenale groei. En is er een contact dat is ontstaan door jullie site, door Hives, waar jij persoonlijk door geraakt bent geweest? Um... Of ja, wat even je heel erg leuk vond. Dat je dacht, nou ja, wat leuk om te horen. Ja, wat ik, wat, wat ik verschrikkelijk leuk vond... was dat... Uh, dat uh, we zijn heel veel huwelijken geweest. Toen, tijdens het, uh, het vijfjarig jubileum van Hives... Uh, hebben we vijf wensen vervuld eigenlijk van huisleden. In een invullen, hebben we een aantal uitgeselecteerd. En de allereerste was eigenlijk die we deden... Um, uh, iemand die uh, zijn partner, die, die ook weer had teruggevonden via Hives... ten huwelijk wilde vragen. En dat stond een heel groot op de homepage, wil je met me trouwen? Nou, gelukkig zei ze ja. ja. En dat was, uh, dat was een erg mooi moment. En jij, uh, heb jij vrienden ontdekt? Of mensen ontdekt op Hives die jij ontmoet hebt? Of was nee, het toch meer je bedrijf? Nee, eigen, eigen, eigenlijk niet zo. Wel misschien in de zin dat, uh, dat, dat, dat bij Hives werken nu een man of 150... en dat zijn in de, in de, in de tussentijd uh, toch ook uh, ja, veel, veel van zijn vrienden geworden... Uh, dat zijn echt de nieuwe mensen die, die, die ik dan heb ontmoet. Ja, maar gewoon collega's eigenlijk. Ja, nou ja, vaak, ver, vaak verder dan dat. Maar ik denk dat, dat, dat, dat het nut van Hives ook vaak is... dat het meer zorgt voor een beter contact met de vrienden die je al hebt... en dan niet je beste vrienden, maar de kennissen daarbuiten. Dat je daar een stuk closer mee bent omdat je weet wat ze doen... dan dat je echt nieuwe mensen ontmoet. Het gebeurt heel erg veel, maar dat is niet de kern van het gebruik van nee, Hives, nee. denk ik. En waar ben je blij om dat je daar vanaf bent? Want je gaat dus op reis. Ja. Nou, ik, vind, ik heb vooral heel erg veel zin om andere dingen te gaan doen. En wat dan? Uh, nou, misschien wel helemaal niks om te beginnen. Dus dat je, dat je, dat je wakker wordt op een, op een leuke plaats. En dat je zegt van, ik ga vandaag niets doen, uh, niets anders dan een leuk boek lezen. Uh, of misschien in de zon liggen of op het zand liggen. En uh, je hebt niet het idee, uh, want ook ik ben natuurlijk tijdens huis hebben we wel eens op vakantie geweest. Maar daar had je toch altijd nog voor je gevoel de druk. Uh, gaat het wel goed? Moeten we niet iets anders? Moet het niet sneller? De concurrentie loert. Je checkt je e-mail. En daar was je eigenlijk altijd wel mee bezig. En uh, ja, dat was ook een fantastisch avontuur. Maar ik vind nu ook wel lekker dat het, uh, dat het nu eventjes niet meer zo is. En heb je al plannen voor daarna? Nee. Helemaal niet. Blanco? Ja, ik, ik vind het vooral leuk om, om, om het hoofd nu zoveel mogelijk leeg te maken. En te kijken waar je dan aan denkt. In plaats van dat je nu weer met iets nieuws gaat beginnen. Wat dan... Ja, waardoor je misschien toch niet helemaal uh, zeg maar echt een stap terug hebt kunnen nee. doen. Kortom, het, hoog, het hoofd wordt leeggemaakt in waar om te beginnen? Uh, ik begin het Midden-Oosten. Ik wens je ontzettend veel succes. En heel veel plezier en rust vooral. Raymond Spanjaar, Succes dus met je boek ook nog. Hives van 3 naar 10 miljoen vrienden. En het ligt vandaag in uh, de winkel. Uh, dank je wel. Hartelijk dank voor dit verhaal. Dank je wel. Goedenavond. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Na jaren gesteggel komt er dan eindelijk een veteranenwet. Vanmiddag hebben alle partijen in de Tweede Kamer daarover namelijk een akkoord bereikt. En in die wet worden onder meer de zorg en de nazorg geregeld... voor uitgezonde militairen, maar ook voor hun familie. Mijn uh, gast, Fred Jansen, die zit hier... is uh, als 18-jarige jongen uitgezonden geweest naar Libanon. En dus veteraan. Goedenavond. Goedenavond. En u vindt het een goede zaak, die wet. Waarom? Uh, ja, ik vind het een perfecte, uh, perfecte wet. Uh, niet dat het niet geregeld was daarvoor, maar het was nog nooit vastgelegd in een wet. En, en het staat nu wel op papier, dus we weten wat dat betreft waar we aan toe zijn. En wat is er dan geregeld? Nou, Wat geregeld is, is uh, een stuk uh, erkenning en waardering voor veteranen. Uh, onder andere bijvoorbeeld door, door een veteranendag... Uh, die uh, volgende week uh, plaatsvindt. En die dus nu wettelijk geregeld is. Die is wettelijk geregeld. Maar wat, wat misschien nog veel belangrijker is, is het stu stuk zorg. Uh, en dan praat je over zorg uh, tijdens een missie... maar ook zorg na een missie. Ja, en wat ik ook begrepen heb, is dat uh, de nieuwe wet regelt... dat nu actieve militairen... Uh, die dus op missie zijn geweest, ook als veteraan worden gezien... ook al gaan ze nog niet met pensioen. Dat klopt, want uh, de, de oude definitie, zoals het was... Uh, dan werd je eigenlijk veteraan als je uitgezonden, zou, zou, uitgezonden bent geweest... Ja. en de dienst verlaten ja. hebben. En deze veteranen, en daarom is dat ook relevant... dat ze nu als veteraan en dus volgens die wet recht hebben van alles... die hebben dus ook, en hun familie ook, recht op zorg... En dat uh, blijkt meer dan nodig. Laten we even luisteren naar het volgende fragment. Hij heeft vaak boze buien. Uh, nou, daar word je, word je natuurlijk gewoon heel erg bang van. Ik had zelf last van uh, nou, re regelmatig toch wel wat boosheid prikkelbaar. Uh, stemmingswisselingen, uh, depressies. Vooral het gedrag van driftige, soms afwezige vaders is voor de jongeren heel herkenbaar. Mijn vader die heeft uh, soms last van woedeaanvallen. Dat heeft hij dan zelf niet in de hand. En uh, daar heeft hij achteraf ook heel erg spijt van. Ja, spanningen dus die een vader na een missie mee naar huis neemt. Is dat herkenbaar voor u? Nou, niet voor mijn persoonlijke situatie. Maar uh, het, het introotje, uh, dat is voor mij heel erg herkenbaar. Ja, want u, want ik, u praat, veel, uh... ik praat heel veel met veteranen. En ook uh, in dit geval met, met, met de kinderen van veteranen. En wat hoort u dan? Dit soort verhalen inderdaad? Ja, dan hoor je dit soort verhalen die, die, die echt bevestigen van... ja, er is iets aan de hand en uh, daar moet wat mee gedaan worden. En, en, en daarom is dat ook weer heel erg belangrijk dat het in deze wet is, is vastgelegd... en dat er ook een weg is uh, voor uh, de veteraan zelf, overigens die het... Net zoals dat filmpje of het uh, introotje ook bevestigt. Uh, zelf het vaak niet zien. Want het is vaak de omgeving die ziet dat iemand verandert. Ja, ja, en denkt... de veteraan zelf die zegt: van ja, het komt allemaal wel goed. Ik uh, regel het wel. Uh, het komt allemaal voor elkaar. Maar dat is dus vaak niet het geval. En u zegt: het is goed dat bijvoorbeeld de vrouw van de militair die denkt. Hij doet zo raar en hij is eigenlijk hij is zo kwaad dat die ook nu inderdaad zelf actie kan gaan ondernemen. Ja, dat is heel erg belangrijk en met name ook dat het laagdrempelig is. En, en dat je ook op één plek, uh, een centraal punt, dat je, dat je daar naartoe kan gaan... en dat je daar je vraag neer kan leggen en dat je daar ook direct geholpen wordt. En laten we het ook heel ook serieus genomen worden. Ja, want u bent zelf uh, als 18-jarige jongen uh, naar Libanon geweest... Hartstikke jong, hè? Ja, veel te jong eigenlijk. Maar ja. uh, goed, uh, we spraken in die tijd over de dienstplicht. Uh, dus ik moest in militaire dienst. Ik was klaar met middelbare school. Dus ik dacht van, laat ik het nu maar doen. En ik zat net in militaire dienst. En toen deed de Verenigde Naties een, een, een aanvraag bij Nederland... om een bataljon te sturen naar Libanon. En ik dacht van, ja, ik kan gewoon aan een sleutel... of uh, gaan sleutelen aan een voertuig waar iedereen al gesleuteld heeft of ik ga iets uh, spannends doen. Ja, Maar u zei, ik was eigenlijk veel te jong. Ja, eigenlijk wel. Uh, vooral omdat je eigenlijk als 18-jarige... je komt zo de schoolbanken uit, uh, je krijgt een opleiding en, en bands en je wordt in een oorlogssituatie ja. gestopt. Ja. En, en eigenlijk ook niet wetende van... Ja, hoe zat dat in elkaar hè, met, met, met Israël, met de Palestijnen, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk wat, wat mij trok, uh, was het avontuur. Ja, en wat is u bijgebleven uit die tijd? Nou, wat, wat bijgebleven is, is dat... dat, dat, dat, dat ja, dat oorlog zo'n ongelooflijk impact kan hebben op mensen. En, uh, en, en dan waren wij eigenlijk geen partij van die oorlog. En het was we zaten een vredesmissie, toch? Het was een vredesmissie, we zaten er tussenin. En, en uh, soms kijken mensen wel eens wat laagdunkend naar vredesmissie. Maar eigenlijk is het juist vanwege het feit dat je geen partij bent... Uh, kan je ook nooit initiatief nemen. Want laten we zeggen, de twee partijen die strijden... die bepalen wat er gebeurt. Dus jij zit er eigenlijk altijd tussenin. En wat, wat ervaart een jongen van 18 dan? Spanning. Constante spanning en uh, onder druk werken, en uh, ja, en, en dan je toch je afvragen: van ja, heb ik wel goede dingen gedaan? En, en, en wat, wat ga ik hiermee doen? En, uh, een, een, een ander punt, wat, wat, wat ik daar ook heel erg sterk gevoeld heb, is uh, onvoorwaardelijke kameraadschap voor elkaar. Juist ook vanwege het feit dat je met z'n allen in zo'n situatie zit. Ja, je, je let op elkaar, je vertrouwt elkaar... want je, jij moet ervan uitgaan dat als iemand wacht loopt... dat hij niet in slaap valt, want uh, ja, dat kan, kan verstrekkende gevolgen hebben. En, en ook de onopgelegde sociale controle op elkaar. Je voelt aan elkaar als er iets mis is. Uh, iemand heeft geen brief gekregen of uh, zit gewoon in een slechte, heeft een slechte dag. En dan help je elkaar. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, van, dat, dat heb ik na Libanon eigenlijk nooit meer gevoeld. Oh nee? Onvoorwaardelijke kameraadschap, ja. Is dat iets? Krijgt u. Heeft u vriendschappen met. met mensen uit Libanon die voor. voor het leven zijn? Ja, ik. ik, ik bijvoorbeeld. Hè, wat, ik, wat ik net zei. Van. Je, je wil met. je gaat met zoveel man. ga je weg. en je met, wil, wil. met hetzelfde aantal weer terugkomen. Nou, dus in, in mijn geval is dat niet geweest. Ik heb een vriend. verloren. in, in Libanon. weliswaar door een ongeval. Maar. Uh, nu, na 32 jaar, heb ik nog steeds contact met zijn ouders. Ja. En uh, dat is een hele hechte vriendschap. En ik ben er onlangs weer geweest. En eigenlijk praten we niet over Kees, we praten niet over Libanon... maar het zijn gewoon hele lieve mensen. Uh... En heeft u toen, want he, de, de aanleiding van dit gesprek... is die wet die de zorg regelt, heeft u zorg gezocht? Of had u zorg nodig eigenlijk toen u terugkwam? Nou, dat vraag ik mezelf wel eens af. Uh, ik, ik herken me ook in, in af en toe die bozeheid. En, en, en soms wel eens een kort lontje hebben. Ik ga me niet vertellen dat niemand hier impact van heeft. Elke missie, en of het nu een gevaarlijke missie is... zoals bijvoorbeeld in Afghanistan... of een, een, een misschien wat, wat eenvoudige missie. Maar je gaat van huis, je staat onder druk, je hebt spanning. Dus... Er is geen enkele militair die dat zo licht opneemt. En je neemt altijd wel iets mee. Ja. Ja. Maar als u nu terugkijkt op die tijd, denkt u... ja, ik had inderdaad toch eigenlijk wel meer zorg moeten hebben? Nou, ik, had, denk, ik denk dat er op dat moment... Uh, A, er was geen ervaring hè, op het gebied van zorg. Want we hadden natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en Korea. En daarna kwam er een hele tijd niets. Mm -hmm. Dus voor ons was het eigenlijk helemaal nieuw. Want uh, Libanon werd gezien als de moeder der vredesoperaties. Uh, dus alles was nieuw. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik een paar jaar na uh, terug te zijn gekomen uit Libanon... een, een vragenlijst kreeg met, met vragen over heb je zorg nodig... Ik ben nog wel dat ik ingevuld heb van, goh, is het niet een beetje laat? Ja. Uh, en dat gaat nu anders worden? Nou, het, het is al een heel stuk anders. Hè? Want laten we, laten we niet vergeten dat er heel veel goede dingen gebeuren. Uh, de, de invoering van de draaginsignia, het stukje herkenning en, en, en waardering. Veteranendag, het Veteraneninstituut in, in Doorn. Uh, de basis, de BNMO. Dus er zijn heel veel organisaties die zich daarmee bezighouden. Alleen, het is nu bij wet vastgelegd. En, en, en dat is heel belangrijk, waardoor je ook... Denk ik, een hele goede kwaliteit krijgt en wat controleerbaar is. Ja. Als u nou een uh, veteraan tegenkomt ergens, hè? Uh, wat gebeurt er dan met u? Nou, dat is wel leuk. Uh, ik, ik draag een, een gouden herkenningsplaatje uit, uit Libanon vandaan. Nu ook? Uh, ja, nu ook. Laat het Die... zien. <laughs> Uh, Gewoon altijd de, om. Ja, oh, ja ik altijd om. Een, uh, en, uh, twee bij twee ja, Staat er ja, iets op? Ja, er staat iets op. Er staat de, de datum dat je... ik in, uh, in Libanon aankwam... en dat ik weer wegging en mijn naam en mijn bloedgroep. En... Ja, zo belangrijk is dat dus. Dat u jaren later, want we hebben het over dertig jaar later of zo het nog steeds draagt. Ja, het gaat, het, het, maar het gaat nooit af. Maar, maar ik stond laatst bij, bij een supermarkt in de rij met mijn karretje... en ik draai me om en ik zie een jongen staan... en die heeft ook zo'n herkenningsplaatje om. En ik ben uit de rij gestapt en ik heb hem aangesproken... en we hebben anderhalf uur staan praten... terwijl hij in een hele andere periode in Libanon is geweest. En hele andere dingen meegemaakt heeft. Maar je hebt gewoon... Ja, het klinkt een beetje, beetje, beetje, beetje erg romantisch, maar een band of brothers. Je hebt een verbondenheid met elkaar en je weet waar je het over hebt. En Kijk, aan mijn vrouw kan ik heel goed uitleggen wat ik aan Libanon gedaan heb. En, uh, maar ze zal het voor, misschien voor 99,9 begrijpen. Maar net dat ene kleine 0,1 dat weet een veteraan... die in dezelfde situatie heeft gezeten. Ja. Die weet dat. En dat is dat gevaar? Of wat is dat dan precies? Nou, het, het, het is alles. Het is, het is weg zijn van huis. Het is in een andere cultuur zijn. En ja, en ook in een gevaarlijke situatie zijn. En, en, en dat zijn dingen die je natuurlijk wel bijblijven. Een uh, heel simpel voorbeeld. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst van mijn leven onder vuur lag... Ik had dat, dat, dat, dat leer je niet, dat, dat, dat train je niet. En dat gebeurt. Ja, dat kan je niet voelen, dat nee. kan je niet trainen. nee. nee. nee. En, en, uh, maar, maar, maar het is wel belangrijk in die zin ook dat, dat daarover gesproken wordt. Ja, dat geeft en, ook op scholen lessen. Ja, dat klopt. Er is een project Het uh, wordt uh, ondersteund door uh, het Veteraneninstituut. En er is ook een initiatief van uh, de Nederlandse Veteranendag. En dat project heet Veteranen voor de Klas. En dan gaan we naar scholen toe en dat zijn baan maar dat zijn ook uh, vmbo's, HAVO, maar ook zes vwo. En daar vertellen wij onze ervaringen. Nou, goed, in, in op de basisschool heb je andere vragen van: goh, was het eten lekker? En uh, miste je vrouw? Het? Terwijl je in een 6 vwo heb je een discussie over waarom zitten we in Afghanistan? Ja, moet dat wel? Ja. Ja, en en maar maar het is, het is zo leuk om daarover te vertellen, want. Uh, de krijgsmacht, zoals we die nu hebben, staat natuurlijk redelijk ver van, van, van de burgermaatschappij af. We hebben een semi-beroepsleger, we zitten veel buiten. Uh, je kan het denk ik op één hand tellen als je een keer je militair tegenkomt in een groen pak... en een kolonne op, uh, op de snelweg, nou, die kom je al nooit meer tegen. Dus daarom is het goed dat, dat, dat we naar scholen toe gaan en vertellen over onze ervaring Want laten we heel eerlijk zijn, we zijn levende geschiedenis. Ja, en u vindt het dus goed dat er nu die wet is die regelt... dat uh, deze mensen, die levende geschiedenis... of die zelf nog uh, als militair werken, dat die hulp kunnen zoeken. Dat ook hun gezin hulp kan zoeken als dat nodig is. Maar wat, en u heeft kennis van marketing... u bent een hoge, hoge pief als het gaat om marketing bij een internationaal bedrijf. Als die hulp nou niet gezocht wordt... Wat zeg, hoe kunnen je die mensen die bereiken, die, die toch niet die hulp nodig hebben? Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook in de huiselijke kring uh, te vinden. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal uh, veteranen die organiseren zich hè, in, in verenigingen, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk is om huisartsen hierbij te betrekken. Uh, er is ook een campagne geweest naar alle huisartsen in, in Nederland: van uh, hoe ziet een veteraan eruit? En wat moet ik doen als er een veteraan in mijn praktijk komt of wat ruikt? Naar een veteraan en, en, om, die, en ook om, juist, om de juiste kanalen te, te, te weten. Nou, een ander heel belangrijk aspect uh, is het zogenaamde veteranenregistratiesysteem. Uh, want er zijn tussen aanhalingstekens nog steeds heel veel veteranen zoek waarvan ook Defensie niet weet waar ze wonen, uh, wat ja, ze ja. doen en waar ze zijn, et cetera. Ja, dus deze uh, wet is een stap in de goede richting. Tot slot, uh, stelt u bellen Defensie morgen en zeggen: een vredesmissie, daar komt u weer een aan. Ja, daar ga ik mee. Ja? Ja, absoluut. Echt waar? Ja, ik ga, ik, ga, ik ga zeker weer mee. En wat zegt uw vrouw dan? Die uh, zal uh, alles eraan doen om, het, om, om dat tegen te houden. Maar aan de andere kant weet ze ook heel erg goed uh, wat mij drijft en, en, en waarom ik het wil. En wat drijft u dan? Nou, het is toch weer uh, iets doen voor vrede en veiligheid. Uh, andere mensen helpen, al help je er maar één. Dan denk ik ook dat je daar uh, uh, voldoening van kan hebben. En... Uh, ja, en, en toch weer om iets met elkaar te doen in een team. En die onvoorwaardelijke kameraadschap. Ja, weer te die voelen. Ja, die 100% te voelen. Precies. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Fred Jansen, voor uw verhaal. Ja, en ik hoop met u dat die veteranenwet een succes wordt. Dank voor uw komst. Ja, dit was hem weer. Uh, de twee dingen van Max. Morgenavond, vrijdagavond, zijn we er weer om acht uur. Reageren of gesprekken terugluisteren kan op onze site 2dingen.nl. En straks uh, mijn collega Willemijn Veenhoven van BNN Today. Nou, Willemijn. Oh, Tel <laughs> <laughs> Nou, onder andere, uh, hoe is het om in een land te wonen dat volstrekt in puin ligt? Namelijk Griekenland. We hebben een Nederlander daar, die woont er al twaalf jaar. Die denkt niet dat het goed komt in Griekenland. Dat en nog veel meer uh, na het nieuws van half negen. Hier is Job Bout. Radio 1. Het NOS-journaal. Het roer gaat om bij het integratiebeleid, zegt het kabinet. Integratie is niet langer de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van de migrant zelf. Die moet zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Het kabinet stopt met het geven van subsidie voor de integratie van specifieke groepen allochtonen. PvdA-leider Cohen noemt het integratiebeleid van het kabinet een historische vergissing.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 De Griekse premier zoekt naar een oplossing. Hij wil een regering van nationale eenheid vormen. Maar die moet wel een bezuinigingspakket van 28 miljard euro door het parlement loodsen. In Europa worden elk jaar zeker 4 miljoen senioren mishandeld. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat cijfer in Budapest bekendgemaakt op een conferentie over het voorkomen van letsel en geweld. Bij de 4 miljoen mishandelde senioren is onder meer sprake van slaan, brandwonden en opsluiting. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 16 juni, bijna 2 over half 9. Goedenavond. Europa gaat waarschijnlijk 12 miljard euro aan noodhulp Griekenland in pompen. Maar hoe is het nou om in een land te leven dat volstrekt in puinhoop ligt? Zometeen een Nederlander die al, daar al 12 jaar woont. En dan journalist Harald Dornbos die riskeerde zijn leven... door illegaal de grens met Syrië over te gaan... en te twitteren over deserterende soldaten. Zometeen zijn verhaal. En dan ook nog Patty Geneste, die is directeur van Absolutely Independent. Een van de grootste en beste tv-formatverkopers ter TV wereld. Zij heeft het onder andere over het tv-lab op Nederland 3 en waarom wij bijna de beste formatbedenkers en verkopers ter wereld zijn. Maar eerst de Today's Topics met Luc. Ja, Met het nieuws over het weer uiteraard, dat was Bagger. En Joris Matthijsen, die een nieuwe club heeft. WhatsApp heeft er dankzij KPN weer wat nieuwe gebruikers bij. En de maansverduistering was niet door iedereen goed te zien. Maar het is altijd van wat, wat doet het weer. Dat is altijd het belangrijkste. Ja, Zometeen hoor je meer, na 9 uur. Dankjewel, Luc. Ja, wat houdt ons groepje BN'ers bezig op deze doordeweekse donderdag? Uh, Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Wat een vreselijk nieuws. Crystal Harris gaat toch niet trouwen met onze grote baas en held Hugh Hefner. 85 jaar is hij, 24 jaar is hij. Hefner die schreef Wedding is off. The Bride and Second Thoughts op Twitter. En dat was het dan. Einde oefening. Maar wat cool van die man. En weet je welke film die gaat draaien aan zijn zaterdag? Runaway Bride. En dan WNL-presentator en wethouder in Capella aan de IJssel, Joost Eermans. Ik ga vanmiddag uh, naar mijn favoriete Haagse café. En dat is Café de Paas, het grootste bierlokaal van Europa, heb ik me laten vertellen. Maar meestal zie ik dat ook niet meer zo helder. Na een paar van die heerlijke wijn Stefanus of uh, de Dortmunders. Het, uh, het is een fantastisch plekje. Aan de bierkade, hoe kan het ook anders, toepasselijk, in Den Haag. Dus een aanrader, ik wou het gewoon even meegeven. Tot ziens. Tot ziens, en dan uh, acteur Tycho Gernand. Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan, heb ik een uh, heel erg lang stuk gerend. Dat was heel fijn. Uh, daarna heb ik mijn kat verzorgd. Die was gisteren met een heel heftig iets uh, begonnen, maar dat is nu over. Daar heb ik hem voor laten opereren. Dat gaat nu heel erg goed, dus daar ben ik heel blij mee. En voor de rest ben ik heel druk met suitcase cinema uh, aan het voorbereiden. En, uh, en ik doe natuurlijk de stem van Gargamel, dus die heb ik vandaag ook nog weer gedaan. Een druk mannetje. En dan nog een drukke man. De hondenkenner van Nederland. Die komt weer terug op televisie. Martin Gaus. Die gaat weer bij RTL zoiets als natte neuzen maken. Zometeen meer daarover. Maar eerst even, Martin. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben bezig geweest om promo's op te nemen. Eh, dus eh, tien keer in de herhaling. Zonder eh, een, een stortertje erin. En eh, kijken of het zo leuk mogelijk was. En mensen op te roepen. Om deel te gaan nemen aan eh, het, ja, het vroegere natte neuzen. Zometeen meer van Martin Gaus. Maar eerst meer van Steven Dalenboud met het Sportnieuws. In de Nederlandse wielerwereld wordt al een tijdje gefluisterd... dat er mooie tijden aan zitten te komen. Rauwbankrenner Steven Kruiswijk deed vandaag alvast een duit in het zakje. Hij won de sleuteletappe in de ronde van Zwitserland... Kruiswijk schudde op de 13 kilometer lange slotklim van de buitencategorie mannen als Leipheimer en Koenigo, geen kleintjes van zich af en kwam solo over de streep. Het was de mooiste overwinning uit zijn carrière. ja yeah, yeah, for sure. I had a really good uh, Giro uh, last few weeks and um, I was hoping to do well here with my uh, condition I had from the Giro. En dat uh, ik hier kan winnen voor mijn uh, eerste uh, victoria als pro... is heel leuk en ik ben heel blij met het. Kruiswijk zegt dat hij met een erg goede conditie uit de Giro d'Italia is gekomen... en hij zegt dat hij erg blij is, uiteraard. In het klassement staat Kruiswijk nu derde. Hij schuift een plaatje op omdat nummer twee Maurizio Soler vandaag ten val kwam... en een schedelbreuk opliep. Soler is buiten bewustzijn en ligt op de intensive care. Zijn toestand is momenteel stabiel. En voetballer Joris Matthijsen. Matthijsen, inderdaad, hij stapt net als Ruud van Nistelrooy over... van Hamburger SV naar Malaga. Hij heeft er een tweejarig contract getekend. En hoewel de Spaanse club... Voor, hoeveel de Spaanse club voor Matthijsen heeft betaald, is onbekend. Maar er wordt gezegd dat het om een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen euro gaat. Ajax was trouwens ook geïnteresseerd in Matthijsen. Maar het wordt dus het warme Spanje. Dankjewel, Steven Dallabat. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we zijn natuurlijk ook trouwens te volgen op de webcam via bnntoday.nl. Griekenland dan. Het ziet ernaar uit dat Griekenland binnenkort... die 12 miljard euro aan noodhulp op zijn rekening gestort krijgt. Tenminste, dat verwacht eurocommissaris voor Economische Zaken Olie Rehn. Komende zondag wordt daarover gestemd. Ja, hartstikke mooi natuurlijk voor die Grieken. Maar de vraag is of het land hiermee gered is. De Nederlander Reynold de Vries die woont en werkt al jaren in Griekenland... en hij denkt dat het niet meer goed komt. Reinold, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we eerst even een beeld schetsen van hoe het nu is... om in Griekenland te wonen en te werken. Uh, jij werkt als salesmanager voor een Grieks bedrijf... dat kunststofartikelen maakt. Wat merk jij nou van deze crisis in je werk? Ja, wij merken direct dat er, dat er een, een, een contant geldprobleem is. Er is geen geld in de markt. Klanten kunnen ons niet betalen en wij kunnen op onze beurt onze leveranciers niet betalen. En ook geld voor de loon is er eigenlijk niet. Je hebt moeite lonen uit te betalen ook? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, dat uh, gaat per maand, de ene keer is er wel, de volgende maand is er niet een, uh, of mm -hmm. weinig. En dat uh, is echt een probleem. Ja. Is het zo serieus dat het bedrijf al bijna failliet is? Ja, in ons, uh, in ons geval is dat zeker zo en we zijn ook absoluut niet de enige. Uh, wij uh, zitten op, op grote uh, geldbedragen te wachten die van de overheid moeten komen voor overheidsprojecten. Uh, en die komen al sinds uh, meer dan een jaar niet af. Uh, het mm -hmm. gaat om miljoenen en je begrijpt dat een bedrijf dat natuurlijk niet uh, op onbeperkt kan uithouden. Ja. En afgezien van het bedrijf waar jij werkt in jouw omgeving, vrienden, familie, um, worden mensen ontslagen of krijgen ze geen salaris meer, zie je dat? Ja, nou, ik kan het al aangeven, wij, ons bedrijf zit in een klein industriegebiedje met zo'n 60, 70 bedrijven. Uh, op dit moment is uh, 70% daarvan dicht of uh, al verhuisd naar, naar een goedkope buitenland, uh, Bulgarije, noem maar op. Uh, 70% vrienden, is kennis, al dicht? Uh, ja, dat is echt, uh, het grootste gedeelte is dicht, het is ja. echt stil geworden. Ja. En hetzelfde merk ik in de, in de buurt en bij kennis, uh, de winkeltjes, de buurtwinkeltjes gaan dicht, maar ook in de... In, in het centrum bijvoorbeeld van onze stad, Larissa, toch een stad, vierde stad van Larissa, van uh, Griekenland, met zo'n uh, 200.000 inwoners. Mm -hmm. uh, ja, Daar wordt het op de hoeken donker, de grote winkels uh, gaan, gaan dicht. Uh. Dus je, je kan en, het echt merken ook ja, op straat. En als je, bedoel, ja, gewoon als je boodschappen gaat doen, zijn de schappen leger, of wat merk je daarvan? Nee, dat merk je absoluut niet. De schappen zijn gewoon vol. Uh, de prijzen zijn enorm hoog. Je betaalt hier voor een boodschappenwagentje veel meer dan in Nederland. Ja. dat uh, natuurlijk bij een salaris dat veel lager ligt dan in Nederland. Maar uh, het is niet zo dat er een tekort is aan, aan, aan uh, is levensbehoeften, et cetera. Nee. nee, maar wel dat je, je kan tegenwoordig alles per stuk kopen. Hè? Eerst kon dat niet. Ja, uh, inderdaad. Dat ik heb het al een keer gezegd. Uh, uh, uh, die, die trend is er, dat je tegenwoordig inderdaad bij de bakker niet meer een heel brood hoeft te kopen. Maar ook uh, voor een paar sneden toch gelijk. En bij de, bij de typische kiosk die je op straat hebt, waar je van alles en nog wat kan krijgen, van, van uh, kauwgom tot, uh, tot sigaretten, daar mm. worden inderdaad uh, sigaretten per stuk verkocht, ja, ja. dat klopt. Ja. Gewoon ja. letterlijk omdat mensen niet genoeg geld hebben om een heel pakje te kopen? Nee, ja letterlijk, daarom ja. is dat ja, ja. ja. dat is echt uh, een probleem. Ja. En er, er werd natuurlijk gisteren gestaakt in Griekenland, ook bij jou in, in Larissa? Ja, dat is een algemene staking. Alle overheidsbedrijven zijn natuurlijk sowieso dicht. Hè. De ambtenaar zijn daar natuurlijk sterk in. Ja. Uh, en daarnaast, uh, ook hier in Laardenskij, wordt er elke avond een, een, een, ja, een demonstratie georganiseerd van, mensen, van ontevreden mensen. Ja. En dat is, de, dat is inderdaad het volk dat uh, het eerst wordt gepakt door de verschillende bezuinigingsmaatregelen. En dat zijn dan eigenlijk net de mensen die uh, aan die hele crisis helemaal geen schuld hebben. Ja. Maar ja, weet je, aan de andere kant wordt er hier ook wel door veel mensen tegenaan gekeken van ja, ja gestaakt, gestaakt. Ga ze aan het werk. Jullie helpen je land alleen maar meer in de penarie. Snap je dat een beetje? Dat dat zo? Ja, natuurlijk. Nou goed. dat dat, uh, dat denk ik ook heel snel. Uh, en zo kijkt het buitenland natuurlijk te veel tegenaan. Uh, het is echter wel zo hè, dat de Grieken, heb ik al gezegd, uh, werken voor een salaris dat uh, ongeveer op 700, 800 euro ligt in uh, doorsnee. Uh, dat ze veel meer uren werken dan, uh, dan een West-Europeaan. Mm -hmm. En dat ze daarbij nog een heleboel extra kosten hebben uh, die, waar wij ons helemaal niets bij voor kunnen stellen. Zoals bijvoorbeeld kosten voor, uh, voor het onderwijs van de kinderen, privéonderwijs, wat buiten het scholen moet uh, worden betaald. Eh, kosten voor eh, gezondheidszorg. Die eh, ook buiten de gere gereguleerde gezondheidszorg moeten worden betaald. Omdat dat ja, dus jij zegt, Ze is. hebben echt wel genoeg reden om te gaan staken. Nou, nou komt die lening er dus waarschijnlijk. Hè? 12 miljard, er wordt zondag over gestemd. Um, ondanks die 12 miljard, jij ziet het niet echt goed komen met Griekenland? Nee, nee. Wel, niet alleen ik hoor, geloof ik. Het algemene idee is hier toch dat, het, uh, dat dit niet goed komt. Er is gewoon te weinig. Uh, ja, geld in de markt, maar te weinig de, de veerkracht van de Griekse economie om mm. dit op te vangen. Dus dan gaat Griekenland failliet. Wat, wat betekent dat voor jou persoonlijk? Ja, nou, dit met niks. Wij, wij gaan er vanuit de wijkje hier gewoon kunnen blijven. Het is natuurlijk ook zo dat ik hier niet ben gaan wonen zonder met dat soort zaken rekening te houden, hebben houden. Uh, ja, dat zal betekenen, hooguit dat ik misschien een uh, periode werkloos kan worden. Dat uh, is natuurlijk wel uh, het ergste wat ik dit moment kan voorstellen. Maar heb je daar twaalf jaar geleden, toen je daar kwam wonen, hield je daar al rekening mee dat dit zou kunnen gebeuren? Nou ja, niet natuurlijk met een crisis, maar wel met het geval dat er hier problemen zouden zijn. En uh, dat ja. we niet afhankelijk konden zijn van alleen, een, van alleen een salaris hier in Griekenland. En dat betekent en, niet dat je dan terugkomt? Als het. Dat uh... het om, om dat uit te zien. Ja, maar je, betekent, je komt niet terug dan? Nou, dat, die optie is natuurlijk altijd, maar dat is wel de allerlaatste optie. Nee. Ja, dat zal niet snel gebeuren. Nee. Nee. Hoewel er wel veel Nederlanders zijn die daar wel al overwegen hoor, en uh, die zelfs al weg zijn. Ik ben hier voorzitter van de Nederlandse vereniging in Laris en omgeving. Ja. En er zijn toch verschillende mensen al weggegaan. ja. En ik weet dat ook in Zaliniki bijvoorbeeld, het, uh, op het Nederlandse schooltje, uh, veel minder leerlingen zijn, omdat er een aantal mensen vooral vertrokken zijn. Ja. ja. ja. ja. Die Hard, jij blijft nog eventjes. Reinold de Vries, dus die want in Larissa in Griekenland. Dank je wel, je love generation. Af. Oh jee, oh jee, hij gaat Charlie. gewoon op visite bij een cameraman. Nee, kom op jongen, plat. Af. Plat. Blaas hem terug. Charlie, plat. Oh, oh, oh, hij heeft al zo'n luxe flex voor zijn hoofd. De tijd loopt door, <laughs> 55 seconden, 57. Af. Af. Af. Nee. Nou, het kan niet anders dan dat je dit herkent... als de natte neusenshow van Martin Gouds. Martin Gouds, goedenavond. Dag Willemijn. -E. Ja, je komt er terug mee. Tenminste, de Royal Canine Dog Challenge. Het heet een iets, uh, heeft een iets hippere naam, maar het is bijna hetzelfde als de Natte Neuzen Show, toch? Ja, het is een, een klein beetje anders. Er zijn wat onderdelen zijn er veranderd. En uh, dan kan je het weer meemaken. Zoals jij een beetje opgegroeid bent, misschien met een bord op schoot naar de Natte Neuzen kijken. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies meer weet, het, het gaat om een wedstrijd tussen honden, toch? Of... Ja. Ja, en, uh, ja, en uh, natuurlijk de bazen die erbij horen. Ja. En uh, dat zijn eigenlijk allemaal uh, parcours. Je hebt een behendigheid parcours, je hebt de flyball, dat is een, uh, een, een spelletje waar een hond heel hard over hekjes heen moet rennen en dan een balletje op moet vangen. Tribeball, dat is een soort voetbal bij honden. En uh, we hebben ook gastspelers die uh, Dance gaan doen. Ja, niet te geloven. <laughs> ja, apporteren leuk. over het water, um, hm. voorwerpen apporteren, bananen, wortels. Kortom, een, een, een, een enorm programma in de Royal uh, uh, Canine Dog Challenge op RTL4. Ja, dus. Ik kreeg ik het ook niet uit mijn mond, maar het lukt langzamerhand. Ja, ja. Jij zit thuis en dat zijn de, de, geen honden, maar papegaaien op de achtergrond. Ja, dat zijn bondboertjes, heten die, of papegaaien. Ah. Die zijn nu vier jaar oud en ze kunnen veertig, vijftig jaar worden. Jeetje. Dus één ding is volkomen zeker, ze overleven me. Ik heb mezelf afgesproken dat ik nooit meer een dier neem dat te lang leeft. Zo is dat onhandig. Ja, maar dan kan je er ook niet van genieten. Nou. <lacht> en als jij een vriend krijgt, weet je ook niet wanneer die doodgaat. Dus wat dat betreft. <lacht> en, en ik heb het niet eens over de scheiding. Dus... Uh... Laten maar we het, maar gaat door, Willem, hè? Laten we het daar allemaal niet over hebben, Martin. Ja, dat is, ja, dat heel, is gewoon even een Het bij... is wel leuk om even door te nemen met elkaar. Ja. Maar wat natuurlijk heel bijzonder is, Martin, gauw, is dat je bent weer terug. Je bent uh, sinds 1996 niet meer op televisie te zien geweest. Dat is bijna 15 jaar geleden. Nou, dat is, en... dat is overdreven, wat je nu zegt. Oh. Ik, ik ben... Um... Uh, even kijken, ik heb 148 afleveringen K3 achter terug. rug. En dat betekent, die zijn vorig jaar zijn de, de laatste afleveringen uitgezonden. Maar die zijn ook drie keer herhaald. Dus ja. ik ben 420 keer op televisie geweest. Vervolgens hebben ze de hele serie uh, manier op reis... hebben ze tussentijds nog even herhaald. Ja, oké, okay, maar met een en... origineel programma, dat is heel lang geleden... dat je, de, dat ja. je daarmee te zien was, toch? De Acht tops. jaar geleden. Acht, Acht jaar, jaar geleden. geleden. Maar, maar, dat, maar uit. dat is best wel een, een, een aardige... Uh, de reis geweest om jou weer op tv te krijgen. Dat, dat heeft lang geduurd. Via, de, via ja. Max en de Tros... En waarom lukt het maar niet? Nou, dat is dus een, een, een probleem van de huidige televisie. Kijk, we hebben net één hebben we het, uh, het amusement. Net twee hebben we informatief. En net drie, daar zijn we bezig met experimenten. Ja. En wat hebben ze nu gezegd? Uh, alle dierenprogramma's doen we niet meer. Afro had ook dierenprogramma's. Dat zijn programma's die voor de, de commerciële omroep zijn. Maar ja, dat kan helemaal niet. Want op het moment als je een informatief programma gaat, maken, uh, je kan geen informatief programma maken bij de commerciële omroep uh, zonder reclame. En dat betekent dat de informatie niet helemaal deugt. Dus dat is dus uh, het, het probleem. Uh, wat oh. er dus de overblijft is een, een, een programma waar. Uh, zoals Natte Neuzen, wat een spelletjesprogramma is. Dat kan je wel laten sponsoren. Dus dan is het geen probleem. Ja. Maar het vreemde is dat een dierenmanieren, wat je vroeger had. Dus een magazine waar je informatie geeft. met een stuk amusement erbij. Dat, dat, dat gaat is. niet. Nee, dat is. gaat niet. Maar terwijl er toch. Ik bedoel, dit is de, de tijd van de Partij van de Dieren. en Animal Cops. En eh, ja. nou ja, het de, de, de, de dierenwelzijn is eigenlijk hartstikke heel. Hip, en toch heeft het zo lang geduurd. Uh, ja, even afgezien ik, ik word, van die commerciële redenen. Nou, ik word er ook zagrijdig van, want er zijn 1,8 miljoen honden, 3,8 miljoen katten. Voor de rest geloof ik dat maar 30% van de Nederlandse bevolking geen huisdier heeft. Dus het, het klopt ook niet. Dus ja. ik heb een, een soort gedachte dat de netmanagers gestoord zijn. Ik, zou dit, ik dus, zou dit niet al te hard zeggen, Martin. Je bent net ja, weer binnen maar, Nee Nee, ja, maar, maar die, die gaan gelukkig niet over RTL. Dus dat probleem is er dus niet. Het is, het, het is heel vreemd, want de tros heeft er ook alles aan gedaan... om de heren wat wijsheid te geven. Maar dat is niet gelukt. Maar hoe blij ben je dat je weer terug bent... Nou ik vind het wel, uh, ik vind het erg leuk omdat, het is nu, nou extra leuk omdat ik ongelooflijk veel mailtjes binnenkrijg uh, van mensen die dat allemaal fantastisch vinden omdat ze er een beetje mee opgegroeid zijn en dat ze allerlei herinneringen eraan hebben. Dus ik ben een soort, um, uh, ja, ik ben uit een stal gehaald. <lacht> en de, ik, het lijkt net alsof ik weer een soort hemel ga presenteren. Het, ik, ik, werk, ik voel me helemaal gelouterd. Ja, een soort, ik, ook. Ja. ik heb een soort epileptisch. van het zou toch niet waar zijn. Ze vinden het nog leuk ook allemaal. Ook weer niet iedereen, want Jan Slachter, de baas van Max, die had er vandaag al iets over gezegd. Die zei, ja, ik weet niet of het wel een succes gaat worden, want er gaan vast wel wat mensen naar kijken, maar ik weet niet of echt Nederland Erop zit te wachten. En het is ook ho, ho, trage ho, ho. televisie, zei hij. Ho, ho, ho. Ik, ik heb hetzelfde gezien, maar jij hebt het niet goed gezien nu. Nee? Het laatste stukje wat hij zei, toen werd er gezegd. En Martin Gaust dan, wat is dat dan? Ja, ja dat, dat klopt. gaat altijd goed. Ja. Want eh, ik heb hem laatst nog gehad, daar ben ik van overtuigd dat het voor elkaar komt. Maar wat wij gemaakt is helemaal geen trage televisie. Dat is dus hele flits van de televisie. Dus als je een hond bijvoorbeeld een, een, een behendigheidsparcoursje af moet lopen. Ja. en hij doet het goed, dan doet hij er 1 minuut 20 seconden over. Nou ja. En dat zeg. is snel bedoel je. Ja, en dan, en dan en er gebeurt er ook nog van alles. En dan gaan honden die springen het water in. En die gaan ja. stoeien om een kluif. En dan wil die baas het uit zijn bek krijgen. En dan doet hij het niet. En dan staat die, die, die baas staat voor Jan Hen daar. Nou, ja, het is en gewoon je bent, heel leuk. Je bent op zoek het naar mensen is, nog, is... hè, met hun honden? Kunnen ze mensen zich ja, op aanmelden? Nee. Ja, het, ze moeten gewoon naar die, die Royal Challenge.nl gaan kijken. En daar kunnen ze zich opgeven. En dan vindt er nog wel een selectie plaats. Want we willen natuurlijk wel he honden hebben die het goed doen. Maar ja. dan mag er mag ook wel een hond bij die er helemaal niets van kan. Goed hoor. En dat voor, is voor iedereen met een hond kan zich aanmelden. Nou, bijvoorbeeld jij, jij kan komen met superneuzen. En dan hebben ja. we dus een hond voor jou. En dan kan jij het verkeerd doen. Ik dat heb vind ik niet... wel leuk. Ik heb het niet zo op honden. Dus... Ach Willemijn, nee. dat komt goed. Ja. Als je het één keer ik... weet... Ik hou, ik hou van katten. Dat, die mensen moeten er ook zijn. Ze zijn veel gemakkelijker dan mannen. Katten of honden? Honden. <laughs> ja? Oké, okay, dan neem ik een hond. Je hebt me overtuigd. Okay, hebt goed. Me overtuigd. Ja. Jo, is goed. <laughs> Martin Gauws, heel veel plezier met je nieuwe programma op RTL Vier. Dank je wel. Alsjeblieft, wil Today. Ja, en nog even zeggen, in de nacht van zaterdag op zondag, komende zaterdag op zondag van uh, 12 tot 1, is Martin Gouws te gast bij Sofie Hilbrand in de overnachting hier op Radio 1. Zometeen live concerten filmen met je iPhone, dat kan straks niet meer, dankzij een nieuwe vinding van Apple. Belachelijk, vindt Marinus de Goederen, zanger van Abelardir. Maar eerst nu de dag van Joris Kreugel.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 Ik word er vaak mee gedreigd. En dan zeg ik liever niet door wie, Maar ja, het is, ja, dat is helaas nou, wel. Ik heb zo. het wel gelezen, volgens mij. Bram Moscovici heeft jou ook nee. wel eens een keer het een en ander oh, geroepen. Ja. ja, die zegt het mondelijk altijd. En, ja, dat, uh... en wat zegt hij dan tegen je? Ik waarschuw je nog één keer, anders uh, loopt het slecht met je af. Hé, hey, Floris, dus Matthijs van Heningen daar. Voor die uh, etalage. De filmproducent. Thijs dat is Kijk, die, Dat soort mensen ken ik dan weer niet. Ja. Ik ben met hun op pad, want hij is een hele jonge paparazzi van 15 jaar. Ja. En hij doet HAVO, maar hij weet niet wie u bent. Nee, dat moet u maar eens kijken. Naar... Nee. Kijk eens naar de film Siske de Rat of de Lift. Maar wat vindt u ervan dat u gefotografeerd wordt? Nee, vindt u het vervelend? Ja, nee hoor, dat, ja, dat hoort er allemaal bij, toch? Schijnt. Ik bent best van je dat je wat niet wist. Hij is een van de bekendste filmproducenten van Nederland. Ja.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 Als een iPhone tijdens een concert boven de massa wordt gehouden... dan ontdekken infraroodsensoren dat. En dan wordt automatisch je iPhone gestopt. Nou, Apple heeft nu patent voor deze software aangevraagd. Eh, terwijl de band Abelladier heeft juist heel slim gebruik gemaakt van de iPhones. Ze hebben fans gevraagd om tijdens het nummer O California... met hun telefoons het concert te filmen. En dat materiaal hebben ze dan weer gebruikt voor hun clip. De zanger van Abelladier is Marinus de Goederen. Marinus, goedenavond. Goedenavond. Even eerst een stukje van O. Oh California. Sketch a plane, California. There are clouds about to break. Nou, als het aan Apple ligt, dan uh, uh, wordt daar tijdens uh, binnenkort niet meer dus mee gefilmd... tijdens zo'n prachtig nummer, en, want dan wordt dat gestopt automatisch door, uh, naar, door dat systeem. Jij hebt dat juist gebruikt, film maar lekker, ja. en daar maken we dan een clip van. Uh, en dat is um, een mooi resultaat geworden, hè? Ja, dankjewel. Ja, en uh, overigens te zien bij ons op de site bnntoday.nl is de hele clip te zien. Um, hoe, wat ik me even afvraag, hè, voordat we erover gaan of dit nou handig of niet is van Apple. Jij staat er op het podium als artiest. Jij maakt behoorlijke luistermuziek. En ja. dan zie je alleen maar mensen voor je neus die zo'n telefoontje omhoog houden en dat filmen. Dat, dat lijkt me een raar gevoel als artiest. Uh, nou, met de, de bandoptredens heb ik er nooit zo last van gehad. Maar ik doe de laatste tijd doe ik wat huiskamerconcert. Dus dan is het echt heel intiem voor 30 man of zo, weet je wel. En dan echt iedereen zit en is relaxed. En als... Vooral met name in het begin, als ik, dat, ja, als ik begin en, en, en staan er staan vijf mensen op een rij die staan met een mobieltje in de hand, dan denk ik echt van ja, doe dat ding nou weg. Want dat, dan ik nee, ik, ik wil, pro, ik wil juist pro, pro, proberen een sfeer met z'n allen te creëren. Ja. En, en, en ja, je beleeft iets anders door als je door het telefoontje kijkt dan dat je. Gewoon band en, en, en, hè, en de muziek, een soort beleefd of zo. Dus dat daar heb ik wel wat moeite bij. Maar ik raak er ook vaak een beetje van in de stress. Of ik raak een beetje... In de stress? Uh, ja, nou ja, in <laughs> de stress. Ik, ik, ik, ik raak er van in de war vaak een beetje, ja, in het begin. Waarom dan? Maar uh, bij, bij, als ik met, met de band op poliing sta, had ik er nooit zo last van eigenlijk hoor. Dat is allemaal prima. Maar waarom raak je ervan in stress dan? Eh. Want... Uh... Ja, weet ik niet. Ik vind gewoon... Ik, ik, op de een of andere manier vind ik het een, een, een barrière tussen... Ik probeer iets... Het is al heel erg met de billen bloot natuurlijk. Als je mm -hmm. hè, onversterkt in de huiskamer bij iemand aan het spelen bent. Ja. En, uh, uh, en dan, ja, dan probeer ik een soort contact te zoeken. En als er dan een soort... Uh, ja, als ze Als er dan een soort ja. tussendoor zitten. De, de zitten, dan is dat niet echt een mm -hmm. contact. En dan, dat, ja. Ik probeer iets anders daar neer te leggen. En dan, ja, dan raak ik in de war als in van... Dan ben ik bang dat die sfeer niet overkomt. En dan valt het als een soort... Uh, kaarthuis in elkaar, dus, uh, maar goed. En nog even heel taal. kort, Marines, voor de rest van, uh, van Apple vind je het maar een belachelijk idee, want het kan je, is toch niet te stoppen, al het filmen. Nee, ik denk dat, uh, uh, als ze dat na tien jaar geleden misschien hadden gezegd, dan ja. waren we misschien gewoon enthousiast geworden, maar dit, dit slaat ergens uh, het, is, het is zo 2001, uh, dat idee, dat kan eigenlijk al niet meer, nee. Marines van van Dier, dankjewel om de clip dus te zien. Prachtige clip op BNN 2 dnl